17. Oefening 1. Dus de vraag is: lees de volgende zinnen. En haal uit deze zinnen de afaal, de fel. En zeg: welke fel is Mabi? En welke fel is Mubarak? En welke fel is Amr? Oefening 1, niet oefening 6. Oefening 1, bladzijde 17, van hoofdstuk 3. Eerste zin: Janna. الفلاح قطنه وباعه ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج اليه منهج الحق اوكي كبير اميل ادرس انتفاخه اكثر تفوقا اذن بطمتش دار ميدون يموت د افعال de werkwoorden eruit halen en dan moet je tegen mij zeggen welke verhaal is mardi en welke verhaal is mubarak en welke verhaal is amr als zij in de zin voorkomen. Wie wil mij antwoord hierop geven? Broeder Abu Talib, ik denk dat, het, dat hij een hele goede Arabier is, die heel goed Arabisch kan. Je mag antwoord geven. Dus in welke tijd de zin staat. Uh, ja, uh, goed. Nee, niet aan dus de hele zin. Elk werkwoord moet je even zeggen. In welke tijd die is. Ja. Het is falmadi, amr, en falmobar. Heb je ook de oefeningen gestuurd via e-mail? E nee. Deze oefeningen heb ik nog niet gestuurd. Want die zien we, zitten wij nu te doen. Wat je wel kan doen is gewoon het boek... كوبن برودر نوردين جانا ايش في الماضي احسنت بارك الله فيك برودر عبد آآ... ابو طالب باع في الماضي حلو جدا فريدت تايد اشترى في الماضي اوكي حلو جانا دوزيت ايش تويك في الماضي باع ايش هو في الماضي Ishtara is ook is van Mari. Yachtaju is Heel goed, barakkalat ik. Iemand zegt, kan ik aanmelden, maar hij heeft geen naam. Zien jullie dat ook of niet? <laughs> maar ik zie daar geen naam. Ah, je uh, ja. Ik zie geen naam, maar maakt niet uit. In ieder geval. Dus, heel goed, broeder Abu Talib. Uh, dus zuster Om Asiya, ik kan wel aanmelden als u even uh, e-mailadres geeft via privé of via uh, Whisper. أريد أن أتلخي في الفرطالة ما الذي سمبتكين جنى الفلاح قطنه وباعه ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج إليه الفلاح ذاتيز دبور جنى is أوخست أوخست قطنه القطن ذاتيز كتون hoe, dat is zijn. Dus qutnahu betekent zijn katoen. Wa betekent en. Wa, de letter wa betekent en. Ba'a, ba'a betekent verkocht. Verkocht. Hoe betekent het. Dus verkocht het. Verkocht het. Summe betekent daarna. Vervolgens, istera betekent kocht, kocht, bi Be betekent met, baal betekent een gedeelte, een gedeelte, dus met een gedeelte. Semeni semen betekent de prijs, hi zijn, dus zijn prijs, met een gedeelte van zijn prijs. Ma betekent het geen. Ma betekent het geen, waar ik hem slaam. betekent hij heeft nodig. Ilegi, hetgeen waar hij, wat hij nodig heeft. Dus met andere woorden. De boer oogste zijn katoen. En kocht het, oh, sorry, en verkocht het. En daarna kocht hij met een gedeelte van zijn prijs, dus wat hij verdiend heeft aan dat katoen, daarmee heeft hij hetgeen wat hij nodig heeft gekocht. Wasika Barak, Koranskeur. Jenna dus oogste, dat is verleden tijd. Thelmawdie. Baa is kocht. Dat is dus ook Thelmawdie. Ishtara is ook Thelmawdie. ik heb uw e-mailadres, zuster om te zien. Even kijken. إشترا بتكن كورت دوس فعل ماضي يحتاج إس اوك إس فعل مبارا سوري خل اوك فعل مبارا هم يليزين دات يحتاج اليا مت اليا يمكن أن أتعلم الهولندية معكم بهذه الطريقة طيب تفضل أنت أو أنت نرحب بكل واحد يريد أن يتعلم ان شاء الله تعالى. اذا جنب السعى الماضي باع السعى الماضي اشترى السعى الماضي يحتاج يسيا المباراة. الجملة الثانية من يريد فيفو ديتريدزين دون نظر الطفل إلى الطائر وهو يحلق في السماء فأحب أن يطير مثله فأحب أن يطير مثله نظر الطفل إلى الطائر ...wa huwa yuhalliqo fissamaa'i fa'ahabba an yatira misla'hu Zoals jullie gezien hebben in de eerste zin In een zin hoeft niet altijd alleen maar één tijd voor te komen We kunnen verschillende tijden, we hebben gezien dat er Salmadi in zat Maar ook Salmudara نظر الطفل الى الطائري وهو يحلق في السماء فأحب ان يطير مثله برود المتسو عني او هاتفورت النظر فعل الماضي. يحلق فعل المضارع فأحب فعل المضارع يطير فعل المضارع أحسنت الله إليك بدر مثل يا تري goed en één fout نظر الطفل نظر في الماضي أحسنت يحلق في المضارع أحسنت أحب اس في المضارع مارشال ماضي يطير اس في المضارع احسنت نعم اذا نظر ب التاء كيت اا اا betekent keek, kijken in verleden tijd, in verleden tijd. Keek. het jongetje, de jongen, ila erin, dus Atifen, de jongen keek naar de vogel. السماء, die aan het vliegen was in de hemel. نظار دوسيس في الماضي أن يحلق أن ت فليخن أخي كوران بسر منك أو منك أن تكفي عن الكتاب بارك الله فيك كنا في dus, en hij aan het vliegen. Dus vliegen, hier, juhalliku, wil zeggen, aan het vliegen. En dat is fi'al mubarak. Ahabba, wat is ahabba? Ahabba, en hij vond het leuk. Hij vond het leuk. Hij hield ervan. Hij hield ervan en hij wou eigenlijk dat hij ook zou vliegen zoals die vogel. Hij wou ook vliegen zoals die vogel. Dus Ahadda is verleden tijd en Yatira is tegenwoordige tijd, of uh, sorry, uh, Fian Mubarak. Ahadda is tjan Madi. Even kijken nog. We gaan nog eventjes verder. Zin nummer 3. Wie wil zin nummer 3 doen? Dan komen we geren, Shianilla. War ik een salamtulla waar ik ik. Wie wil de vertaling? Zin 2 graag. zin 2 de jongen keek naar de vogel, terwijl hij aan het vliegen was in de hemel. had en en hij vond het leuk om ook zelf te vliegen, zoals die vogel. Dat is de vertaling, waar ik Nu, zin nummer drie. Wie wil dat proberen? At masabiha asjaar Ik geef toe dat dit uh, wat moeilijke voorbeelden zijn omdat er natuurlijk nieuwe woorden in zitten en uh, goed je moet wel de woorden uh, kennen om antwoord te kunnen geven uh, maar je moet niet de lucht te raken je moet niet denken van dat is natuurlijk moeilijk voor mij nou kijk, heel moeilijke woorden zo moet je niet denken uh, maar gewoon uh, uh, proberen en ik ga het nu zeg maar steeds uh, stap voor stap uitleggen wat de uh, de betekenis van de woorden zijn en laat ik jullie even een tip geven het is eigenlijk een regel Het is een, een regel wat ik nu ga zeggen. Om onderscheid te maken. Tussen. een fi'al en el ism. Hoe herken je een ism bijvoorbeeld. Een isen Kun je herkennen. Aan. elis en lam El. Als je el hebt. Aan het begin van een woord. Dan is het een ism. Een ism die mag een el aannemen met de betekenis van de of het lidwoord je kan niet zeggen de gaan bijvoorbeeld ja? el ekele of el ze hebben dat gaat niet el ze hebben dat gaat niet je kan wel zeggen kitabun. el kitabu. dus alleen het isen. die mag een el dus elf -e lam, aannemen een fial niet. El mag het aannemen, een fial niet. Of een ism mag el aannemen, een fial niet. Ook tenween. Wat is tenween? Tenween, dat is die twee damma's. Aan het eind van het woord. Of die twee fethas. Of die twee kasras. Bijvoorbeeld Muhammadun. Muhammadun. Alleen ism, die mag deze tenween aannemen. Die fial niet. Je kan niet zeggen akalun. He? أو غسل او غسلان او غسلين هذا لا يمكنه ان يكون كتابه مدرسه مسجد إله الهه او قلم ما هي التنوين المجتمع تنوين او المنزل او المنزل او المنزل او المنزل او المنزل او الأفعال او المنزل العواصف واصف ليلا فاطفأت المصابيح واقتلعت بعض الاشجار ik denk wie was dat broeder Karim تنوين antwoorden <That's right>. ja تنوين dat heet تنوين wat يحلق يحلق اسمه شخير يحلق يحلق يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير يطير Uh, als u het met ons volhoudt, dus uh, ik probeer zeg maar beetje bij beetje, ook bij de, het geven van huiswerk de woorden uh, te vertalen om het makkelijk te maken en het is ook de bedoeling dat jullie ook die woorden uit het hoofd leren. Hè? Als ik die vertaling heb gedaan, dus bijvoorbeeld in het hu uh, vorige huiswerk stond Al-As voor vogel. Dus je moet dit onthouden, wat Al-As voor betekent. En Yakrao en al hisano Dit zijn allemaal dingen. Uh, het is beter om het uit het hoofd te leren. Dan je de derde zin: wie wil een poging doen? Naam, heel belangrijk, broeder Najin. Adwa. Ik kan niet meedoen, want ik heb de oefening. Die oefening, oké, okay, klopt, goed. Ik zal het, uh, het huiswerk in de geval opsturen. Of uh, via e-mail sturen. Um, er is alleen broeder Abu Talib. bij je broeder abu talib, je mag, je gaan je kan ook praten als je wil via microfoon schrik je moet niet schrikken. heb في الماضي أحسنت أطفأت في الماضي أحسنت ساعة لي خبرو دكالي اقتلعت في الماضي احسنت تذر Ja, ik kan wel lang wachten, maar dat is het gewoon. Er zijn maar drie. Ahsan, barak alafik. Het bet Alawazif, leylen, faat faat il-masabi, hawak talaat baad al-ashjar. Het al Alawazif, dat is meer van Azifa. al meer fout van Azifa. Kijk nu, zeg ik de betekenis daarvan en jullie mogen het daarbij noteren. Al-Awasif is meerfat van Asifa en Asifa is storm inshallah storm Habbat al-Awasif betekent de storm heeft ge, uh, ja, hoe zeg je dat, de storm heeft geslagen overgeslagen is gekomen Habbat Gewaaid, naam, gewaaid, voekert, uh, uh, maar in verleden tijd hè, Heb het. Kijk, hebbed begint niet met lia, ja, begint, begint niet met noen, begint niet met alif met lamza en begint ook met, met ta. Dus, het kan geen vialmovaria zijn. Uh, de stormen hebben gewaaid, of waaiden. Leylen, leylen, al leyl betekent uh, de nacht, leylen betekent s'nachts, fa'at fa'at, fa'at al masabih, wat is al masabih? Al masabih is meer fout van misbah. en dat moeten jullie wel weten, wie weet wat al misbah is. Ik zal even iemand toewijzen om mij al misbah uit te leggen. Bruder Kloppie, wat is Almisbaag? Bruder Kloppie, wat is Almisbaag? Is niet met ons. Ik denk het niet. Bij broeder Hussein, Hussein 9. Wat is al misbah <laughs> Heb je wel huiswerk gekregen van mij? Die dat bericht heb je die ontvangen. Sorry, ik ben nu een beetje streng. Oké, okay. dus moet je even acrobat uh, reader uh, installeren. Broeder Abdullah 22, wat is misbaar? Als het dan mij valt, hebben we nog een misbach niet gehad. Hebben wij een misbach nog niet gehad. Dat zou kunnen. Een misbach. Dan is het mijn fout. Nee, kijk, ik heb het huiswerk geschreven voor de volgende keer. En dat staat inderdaad in de volgende. En niet in die van vandaag. Dat klopt, ja. Dat staat in temmering 2, in oefening 2. Tayeb al dat is lamp. Sorry voor het ongemak. Uh, sorry, ik volg het niet meer. Ik heb maar een mailtje gekregen. Maar dit zijn andere opdrachten. Uh, ja, dit zijn inderdaad andere opdrachten. Dat zijn in het boek. Maar deze week, inshallah, ontvangen jullie de rest van deze opdrachten. Als huiswerk. Inshallah. Nou, dus er is een lamp. Excuses. Uh, dat hebben we nog niet gehad en lampen. De stormen zijn dus gewaaid, hebben gewaaid, waaiden s'nachts, en ze hebben de lampen uitgedaan. Uitgedoofd baad al Ashjar. Al-Ashjar, dat is meervoud van Shajara. Ashjar is meer van Shajara. En Shajara dat is, en dat moeten jullie wel weten, denk ik, als ik die niet vergis. Shajara. Wie kan mij dat vertellen? Boom, ja, dat weet iedereen. Dus toen is boom en al ashjar is zijn bomen. Uh, dus wat hebben die stormen gedaan? Ze hebben de lampen uitgedoofd, uitgedaan. En ze hebben de bomen uh, ontworteld. Nou. Ja. En, even kijken, bladzijde, of uh, oefening 4. Nee, sorry, zin 4. Sata al-Zi'bu al فافترس واحده وفر هاربا فطى الذئب على الغنم فافترس واحده وفر هاربا وش كيف خليك ديت اساس كيفه يا خليك هو اساس كيفه بس 104 45 ذس زايدت ما ممكنوا لي اساس كيفك En de betekenissen dat ik inshallah naar jullie toe mailen. Nu gaan we naar tamrin Isma. Waar ik hem heb. Oefening 2. Dat wil zeggen. Plaats voor elk van de volgende Ism. Of erna, ervoor of daarna, een werkwoord in Almadi, madi die daarbij past. En dit is denk ik een wat makkelijker oefening. Dus Al-Gosno. Al-Gosno, jullie weten wat het is. Niet waar? Al-Gosno. En hossen, dat is pak. De pak. Norden dat is pak. al is pak. Nu, moet je een fi'al maadi ervoor of erachter zetten. Om een jumla te krijgen. Wie wil het proberen? Broeder Abu Yassi, bedankt voor de les. Ik moet nu echt gaan slapen, want het <lacht> vroeg is. InshaAllah Inshallah, tot volgende. Insha in Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi <tallamitié> wabarakatuh. Tayyib, Karim, wil je het proberen al gauw? Je mag het ook via de microfoon doen. Bij je ook schrijven. Eh... Uh. Al-Gosna, is dat wat je bedoelt? Hij pakt de pak. Ja, wie. Hwa achwa al-Gosna. Hwa achwa al-Gosna moet je dan zeggen. Mohammed bijvoorbeeld, Mohammed achaba al-Gosna. Maar dan vul je twee woorden in, terwijl de vraag is dat je maar één werkwoord moet invullen. Achade al ghusnu Achade al-Rosnu. Nee, dan moet je. Achade Mohammed doen al-Rosnu, bijvoorbeeld. Achade Mohammed doen al-Rosnu. Iemand anders. Een andere poging. Zuster Sunnia. اما خانت روت خيلي سوري اكويت نوت الغصن. طيب بلودر حسين اقتلعت الغصن. Uh, wat bedoel je daarmee? Wat is de vertaling? De tak ontwortelt. Ik al gosmo. Ik al gosmo. Dat zou kunnen. Ik haar al gosmo. نعم اقتلعة الغصنو طيب دش دو دو دو طق إيس أنت بورتل بارك الله فيك الزجاج الزجاج بتعينت الطقس يا اقتلعة إيس فيليد تيت نعم اقتلعة إيس فيليد تيت Dus ontwortel de eigenlijk. Ja, accent burden nodig. ontwortel de. Dus verleden tijd. Iktala. Jakteliao. Daarentegen. Dat is uh, Mudaria. Iktala is Madi. Als zujaj betekent het glas. Zit daar een Fjal Madi. ervoor of achter. Als zujaj. Het glas. Ik geef toe dat uh, de, deze les een beetje moeilijk is. De volgende lessen worden wat makkelijker inshallah. daar. Uh, Hussein toch, Wat aan de beurt? al <laughs> oh, die, die, die heeft een antwoord gegeven natuurlijk voor... Uh, uh, al -Ghossum. ان ايما تنظر اوفر الزجاج بلد المتسل نعم تفضل كسر الزجاج كسر كسر الزجاج بتيكت هاي برق هاي برق الطقس هاي برق. but اشي you will say the the glass broke then you Kassala al-Zujjah betekent het glas brak. Al-Kalem. Nu al-Kalem. Dat is een makkelijke. Al-Kalem. Wie wil antwoord geven? Bleed of verzein. كتب القلم. متكتب؟ ما أنتش جيت أكتب؟ وده كتب كتب القلمه. بس pen سكريف. طب كتب القلم the pen سكريف. احسن. الشمسو. يمانت الشمس ذي تموت. Even kijken, wie gaat antwoord geven? Ik wil meer handen zien. nu. shamsu Anderen. as Wie wil antwoord geven? Dus een maabi de ervoor of erachter zetten. Anderen. Kareem leidik. je نعم اخ بلود النجم تفضل طلعت أحسان طلعت زيد طلعت الشمس طلعت الشمس بارك الله فيك أخ نجم طلعت الشمس وعليكم السلام ورحمة الله طلعت الشمس dat wil zeggen, de zon kwam op. Nu, de andere uh, woorden mogen jullie als huiswerk maken. Dus al kitaru al-bahru, al-samaru, al-misbahu. Nou, hier uh, ging ik de mist in. Dus deze misbah dacht ik dat ik het vorige keer aan jullie heb gegeven. Maar het is nu pas, dus... Uh, Tijd. Tweede opdracht, hetzelfde als de eerste, maar nu moet jij Farmoara ervoor of erachter zetten. Wat is de vraag, broeder Nordin? Is goed, dan na de les. Uh, nu hetzelfde, zei ik. dezelfde opdracht. Maar nu moet je Fjalmobara ervoor of erachter zetten. En het gaat over het woord Arieh. Arieh betekent de wind. Arieh betekent de wind. Nou, zit er een Fjalmobara ervoor of erachter? achter. Wie? We hebben net een woord geleerd. We hebben net net een woord geleerd. Doe het met zo, dan. Je ja, staat door een Nou, heel goed. Het kan. Je ja, staat door de rego. Je ja, betekent. Wordt erger. Wordt erger en zwaarder. En krachtiger. Dus je sted doe en naam. Nou, Barakalafi. Al-ghubaru. Uh, wat is al wat Dat is stof. al is stof. Zet er een fel ervoor of erachter? الغبار بود كريم تفضل هبتي الريح اوكي هبتي ذاتيس في الماضي ها في الماضي كيك ما هاي دخنت ميت متنون hij begint niet met el hemza. Hij begint niet met het ja, En hij begint niet met het ta. Net heeft de broeder met zo gezegd. Hij begint met het Lia. Het is wel zaal mudara. Maar heb datie begint niet met liya Lia, En dus kan nooit zaal fijn... mudara zijn. Maar ik was eigenlijk bezig met ik geef hier de mobarah van hebbeti. Wat is het in tegenwoordige tijd? Twee. hebbet, tegenwoordige tijd, of het mobarah daarvan is, tehubbu. Tehubbu. Of in dit geval, jehubbu riechu. Jehubbu riechu. Hebba, jehubbu. Nu, wat zei ik? El ghubar. Dus de stof. Al -Ghubar. de Kareem. ja je hebt je hand omhoog dus geef antwoord Al-Robaro, al dat is de stof. Hè? De stof. Uh, wat betekent stof? Het is ja. als, uh, als er bijvoorbeeld heel veel uh, wind is, dan wordt er stof in de lucht. Dan is er heel veel stof in de, rug, in de lucht. Dat is logobaar. Dus dit, daarvoor of daarachter moet je een Fjalmovaria neerzetten. Uh, broeders en zusters, wat jullie als antwoord geven hoeft niet te kloppen. Want door te, mee te doen, dan ga je zelf ook denken, ga je zelf misschien ook fouten maken, dat is niet erg, maar van die fouten ga je dan inshallah leren. Dus niet denken van, ik weet het niet, dus ik ga het niet zeggen. Yaqulu al waarom. Ja, kulu? Is dat wat je bedoelt? Ja, kulu. Eet. Ja, kulu Dus de stof. Wat is de vertaling daarvan? Ja, kulu Wat is de vertaling? Ja, naam. Ja. Wie? Wie eet. De stop eet. Wie eet? Misschien Broeder Betval heeft een ander antwoord. Wat dan echt net zo? Jaskoto. Heel goed, nou. Heel goed. Met heel weinig woorden. Met heel simpele woorden kun je goede zin maken. al yes, Robaar. Dus gobar nadat hij uh, omhoog is uh, gekomen, gaat hij naar beneden, Koto yes, Dus de stof valt naar beneden. Stofzuiger. <laughs> Alloaker. Nou, ja goed, Dit is misschien te ver in het zoek. Hè? Want je gaat, je gaat stofzuiger noemen, en dan zuigen erbij, en dan nog meer woorden. Alleen maar één woord is genoeg. Yes, koto, al-oba, klaar. Nou, al-hilal. Uh, al-hilal. Al-hilal betekent? Je weet dat? Al-Hilal. De maan. Nou, wat betekent nou zetten? een Mubarak ervoor of erachter? Al-Hilal. De maan, ja. Al-Hilal. Wat ga je ervoor of erachter zetten? Niet te ver denken, gewoon iets heel makkelijks. برودر أبو طالب تفضل. يظهر يظهر الهلال يا الخود. الهلال قمت فوش الهلال قمت فوش يظهر اسم المبارة. طلع الهلال اوك يا خود طلع الهلال يسوي خود. Yadharul hilal. Uh, Sunni je. Uh, tala al-Hilalou kan niet. Dat kan niet. Waarom? Omdat Tala is sha'l Maadi. En hier wordt gevraagd: Yadloho. Tala is niet goed en Talaat ook niet goed. Oké, je hebt het dus over iets anders, over de betekenis. Je zegt Tala voor iets wat opkomt zoals de zon maar ook al hilal al hilal aangezien hij draait om de aarde dan kun je ook uh, hem zien alsof hij opkomt als de zon maar goed dat is uh, vergezocht gezocht ook een beetje maar yadharu is een simpel zin yadharu al hilal of uh, yaghtafi al hilal uh, dus de maan uh, verdwijnt, is ook een goede zin. Payet, uh, we gaan even snel. Al-ina' Al-ina' al Wat betekent al-ina'? Wie weet dat? al inao Al-ina'u Emmer, Accent. de emmer. al inao is de emmer. Of een uh, kom, een huh? kom. Uh, die maakt een zin met de voor- of de achter- en tjaal mubarak even kijken Karim mensen Al... die een microfoon hebben graag met via de, de microfoon praten Yashrabu bil-ina'i Yashrabu bil-ina'i Dat uh, wil zeggen, hij drinkt met de emmer. Hij drinkt met de emmer. Dat zou kunnen. Hè? Hij drinkt met de emmer. Maar ook hier vul je eigenlijk twee woorden. Uh, Walaikum uh, Hij drinkt met de emmer. Het moet, uh, het moet één werkwoord zijn. Wie heeft een ander uh, antwoord? Karim, heb je al gezegd? Hossein, uh, hoe is dat Yahweh al-Ina. Uh, Yahweh wil zeggen dat hij leeg loopt, leeg maken. Als je leeg maakt zegt, dat betekent dat er iemand anders hem leeg maakt. Leeg loopt is beter, want dan gebruik je maar één woord. Hij vertelt. Uh, dat wil zeggen, de emmer raakt vol. Ymtleu alinau, maar hij loopt leeg. Wie weet wat? De Arabische betekenis van leeglopen, even kijken, misschien Abu Talib, Gudra Abu Talib, leeglopen, Yenfi, la, lees ze Yenfi. Yenfi betekent hij ontkent. Yenfi betekent ontkennen. Yafrago. Yafrago. Yafrago al-ina. Heel goed, naam. Yafrago al-ina. Yafrago betekent hij loopt leeg. Barakalaf. En dan zijn we over die uh, woorden heen. En dan de overige vier mogen jullie als huiswerk doen. Allemezmahu, Amnahru, al Assafinatu, Al-Qalamu. Oké. Okay. Nou, het wordt uh, heel veel huiswerk. Nummer drie. Oefening drie mogen jullie ook als huiswerk doen. Moet het weg. wat gaan jullie eens meer, wat doen? nou ik denk dat de volgende keer alleen maar het behandelen van huiswerk zal zijn dus de eerste vier, of de laatste vier zinnen van oefening 1 doen en de laatste vier woorden van opdracht 1 van oefening 2 doen en ook de laatste vier woorden van opdracht 2 van oefening 2 doen en alle zinnen van oefening 3 maken willen jullie nog meer? jullie hebben een hele week de tijd jullie hebben tijd om na te denken ...en het huiswerk te maken. Nog geen RB, In een in- en adres ontvangen. Als het goed is wel. Uh, welke zou het zijn? Ook bij de De eerste opdracht van oefening 6. Wat moet je daar doen? Je moet, daar staan werkwoorden in verleden tijd. Daar staan dus een zin, daar is een zin, met een werkwoord in Mabi. En die moet je omzetten in Fial Mubarak. Dat is wat je moet doen. Omzetten van een werkwoord in Ma, van Madi naar Al-Mubarak. En hiermee zijn we dan gekomen aan het eind van deze les. En ook het huiswerk hebben jullie gekregen. En ik zal het ook rondsturen in saal daar. Zijn er vragen nadat we dat allemaal hebben behandeld? We werken voor jullie geduld. En ik hoop dat jullie een beetje zijn opgeschoten. Op, uh, en als er vragen zijn, dan mogen jullie die stellen. Naam. Broeder Norddin, als het vast zijn, het liefst eventjes hand omhoog zodat dat netjes gaat. Uh, heb je mijn e-mailadres ontvangen? Karim 1999. Even kijken. Omnia, Omar Suleiman, Amara, Anas. Even kijken, hier is dit. wie Hier is dit. hand heb je hem via whisper gedaan broeder Karim? Heb je hem via whisper gedaan? Of via privé? Oké, okay, dan heb ik het, ja. Dan heb ik het adres, Inshallah. Uh, vragen nog meer? Ik word nog een andere ja. oké, okay, dat heb ik ook broeder Abu Isa ibn Mubarak heb ik ook staan Allah -akbar, ik krijg ineens heel veel privéberichten. Uh, als jullie het eventjes via whisper doen, dat is beter voor mij in plaats van een privé venster te sturen liever een whisper Zenden met jullie e-mailadres daarin. En oh, dan dat Het wordt nu heel veel, aan ah, <laughs> Deze heb ik plakken. Even kijken, wat staat daar? Uh, broeder Hossein, heb je een vraag? Insha'Allah, tot volgende keer, broeder zo. Is het niet beter wanneer u ziet dat een hoofdstuk groot is, dat u dat verdeelt, want vandaag duurde wel erg lang, Achie. Uh, goed, ja, vorige keer heeft het ook heel lang geduurd. Maar dat komt eigenlijk meer niet door het hoofdstuk zelf. Maar door de oefeningen en door de vragen en antwoorden. Sorry broeder Weers, moet ik zo een, een boekje aanschaffen? Want ik had vandaag alleen een mailtje met twee opdrachten. Namelijk, nou, het is beter om een boek te hebben. Dan volgt het wat beter. Ja, wat was de vertaling van vraag 3? Vraag 3. Vraag 3 is dat je, oh ja, cent naam. Heel goed. Nou, hier is iemand die in ieder geval geïnteresseerd is om het maken van de opdrachten. Vraag 3. Daafjal en Mobariaan, Phil McKenny, L'Gali, Ninmeiati. Wat je moet doen is in die lege plek, moet je een Via Mobaria invullen. Jalmobara invullen in de lege plek, in de plaatsen van de puntjes. Uh, even kijken. Dat was niet, Wie was dat? Wat, wat ja, Oké, okay. Sunni 88. Hier kun je een boek bestellen. Ja. Of ik heb barak. Ik geloof ik. Ik geloof ik. ik barak. Zijn er nog vragen? Bood de machine. Bood, jezus, zeker Allah horen, barakallah. Allah leek voor je geduld in je tijd. Wafika, barak, wa Allah horen, aghir. Ook voor je tijd en voor jullie interesse. أبو ياسيب بارك الله فيك في التائكم وفيكم بارك الله تعالى وعليكم السلام الله وكاته بلودر نرجين هبيا نخو فراخ طيب خير إن شاء الله بلودر نور الدين سلام تفضل Ik moet morgen inshallah vroeg op. <laughs> Ik ook. Zegkallah, <laughs> ga je je zin. Soms zijn er boeken zonder die tekens op de Arabische letters. Nu mijn vraag is, hoe kun je weten hoe je dat moet lezen? Heeft dat te maken met meer ervaringen? Het heeft inderdaad te maken met ervaring en het heeft te maken met regels. Als je de regels weet, dan weet je bijvoorbeeld wanneer je kitabun zegt, wanneer je kitabun zegt en wanneer je kitabin zegt. En die regels, dat is hetgeen wat we hier gaan leren, inshallah taal. Als je de regels weet, dan weet je welke streep waar je moet zetten. Nou, wa alaikum. Nou, zijn er nog meer vragen? Of wieke, barakallahu ta'ala. Deze de, heb de ik al staan, denk ik. dat hier is maar het is het alleen op maandag die Arabische reden? Nee, nou, is alleen op maandag voorlopig is allemaal daar. Ik ga vandoor, ik ga straks naar Is het alleen, maar geen is het Allah, waar ik het lof? Ik ga straks naar de lokette. en de het laatste okay. tijdstip. ik moet morgen vroeg op. Ik kan niet langer blijven, zou je het huis worden alsjeblieft? Stuur naar. Ik heb een kopie. Ik heb een Ik heb een kopie. een kopie. Ik heb een een ik wil mijn baby insha'Allah om ik wil er eens op hier. een ik wil er ook Ik wil er ik wil Oké. ik het omhoog. Weet ik het wil ik Abu Anas, is het best. Oké. En dan ik ga zo meteen de ruimtes afsluiten. Subhanakallahumma wa abhamdik. Eeshadu an la ilaha illa eent. Aastagfiruk wa atoogu uleik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.